You. Mm -hmm. De Breeze. Het begin van het tweede uur van Race Radio bij CFM. Vanuit uh, restaurant Lacours uh, op het circuit. Dus helemaal live. Maar ik zal het uh, deze keer niet vergeten, want het wordt mogelijk gemaakt door Bernie's Bar Kitchen. Wij gaan straks praten en met... circuit circuitpak uh, Sandvoort. Circuit We gaan praten met uh, Marjolein Verwijk, die is uh, manager van Burnish Bar Kitchen. Maar... Uh, Binnenkort gaat ook Max Stappen rijden. Het is nu wat rustig op Jubie. Ja, dus we gaan even snel. Even snel. Even snel. Bit Report. CFM Race Radio. Bit Report. Bit report. En, uh, Willem, maar dit gaan we straks in het, uh, in het uh, live horen. Maar ja. eerst gaan we even met Willem praten. Willem, want jij hebt de uitslag van de vorige race. Nou, ik uh, moet je teleurstellen. ook die uitslag heb ik nog niet. Oh. Ik was oh. bij jullie, ik had niet het totale uh, overzicht. Dus ik weet ook niet uh, wie er wonnen. Het lijntje is nog niet geprint in het mediacentrum. Wat ik inmiddels wel heb, uh, dat is uh, de kwalificatie van de WTCR. Nou, ook altijd uh, leuk natuurlijk om dat even door te geven. Daar hadden we op de eerste plaats uh, Jean-Claude Vernet in een Audi. Op de tweede plaats, uh, een voor jou ook wel bekende, Rob Huff. Vijfmaal gewonnen op Macau uh, met de tourwagens. Ja. Nou, dan kan, dan kan je echt wat. Derde was daar uh, Cordon Sherran. Uh, Britse kampioen uh, Tourwagens. En dan gaan we toch even kijken naar onze Nederlandse deelnemers. Ja, toch een beetje teleurstellend. Uh, vind ik uh, zelf. Uh. vinden Tom Coronel gisteren uh, wist hij nog een mooie zevende plaats te bereiken. Dat vinden we terug op uh, plaats 24 uh, oh. van de 27. De 25 e plaats uh, Bernard uh, van Oranje. Dan. Uh, dus ja, dat zijn toch plekken. Uh, uh, uh, ja, je kan het alleen maar goed doen door uh, in te gaan halen. Ja. Anders Willem. dan uh, einde. Ja. Uh, was, uh, was het vandaag een omgekeerde startvolgorde? Dus, ja, maar dat zijn dus start... twee races vandaag. Hè. Eén is dan uh, de omgekeerde. En dan heb je nog uh, later in de middag waar, waar deze kwalificatie uh, voor geldt. Ah, okay, de okay. race, voor, voor de mensen die het willen zien. Maar niet in de gelegenheid zijn om naar het circuit te gaan. Is live op tv. een van de onderdelen die live op tv is. Is te volgen bij Eurosport. Ik weet alleen niet of het Eurosport 1 of Eurosport 2 is. Maar dan heb je toch een ja. indruk als je thuis zit. En je wil nog gaan uh, zien hoe het op het circuit gaat. Uh, hoe het hier is. Juist. Uh, over een enkele minuut gaat uh, Max Verstappen de baan op. Uh, wat verwacht je daarvan? Weer hetzelfde gisteren. Tunten. Nou ja, wat ik uh, onder andere verwacht is uh, dat iedereen gauw... Uh, naar de hek aan de baan gaat of op de pit dak om toch te kunnen volgen. En wat Mark gaat doen, ja, die gaat natuurlijk hopelijk ook nog wat donuts doen. Als hij dat al doet bij de eerste kwalificatie, weet ik niet. Ja, en wat ik voor mezelf al verwacht, is vooral genieten van het geluid Dankjewel Willem. Straks komen we weer naar je terug. Misschien dat je dan wel de uitslag van de vorige race van de Super hebt. Dank je wel. Ja, Oké, okay. tot ziens. Ja. We hebben gelijk twee drukke mensen aan tafel. Uh, ja, kijk eens hoe ze naast elkaar zitten. Ze. <laughs> kijk eens nou ze gezellig naar elkaar zitten. Dave, mooie lijn. Ja. Mooi. Welkom. Welkom. Goedemorgen. Uh, praat een beetje in de microfoon. Uh, je was hier gisteren ja. ook al, hè? Ja. Uh, gisteren was het natuurlijk uh, in onze optiek iets drukker dan nu. <laughs> hoe heb je de dag van gisteren beleefd? Ja, gisteren was voor ons echt een hele succesvolle dag. Uh, helaas uh, was het weer iets minder mooi dan, uh, dan voorspeld. Dus dat was jammer. Maar desalniettemin was het gewoon echt een event waar de sfeer gewoon goed erin zat. En uh, zoveel blije gasten. Dus uh, nou ja, ondanks de weer gewoon echt een topdag. Dave, druk gehad? Um, ja, redelijk druk. Maar uh, dat is ook hetgeen waar we voor het uh, doen. Uh, het sfeer op de pleinen in samenwerking uh, met alle partijen. Het ja, is gewoon heel leuk om te zien uh, dat je dan de vaders en de kindjes met trots uh, ziet rondlopen. Uh, Overal worden er foto's van gemaakt. Dus uh, ja, dat geeft ons ook wel uh, zeker een trots gevoel. Hebben ja. jullie ook overzicht over de verkooppunten langs de baan? Ja. Hoe, die, hoe die het hebben gehad? Uh, ja, zeker. Heel erg druk. Ja. Uh, zeker de punten in de duinen. Dat is natuurlijk elk jaar met Max Verstappen. Dat die natuurlijk helemaal vol zitten uh, met mensen die, uh, met een stoeltje die eigenlijk de hele dag uh, zitten. En ook die mensen hebben echt een fantastische dag gehad, uh, denk ik. Wij horen nu Verstappen. Ja, nu gaat Verstappen. Hebben jullie dat nou gisteravond allemaal weer aangevuld? Of heb je dat vanmorgen vroeg moeten doen? Nee, we zijn gisteravond inderdaad de avond afgesloten, zodat we er heel goed voor oh. zouden staan voor deze dag. Ja. Uh, dus uh, we willen nooit naar huis uh, zonder dat we echt alles uh, tot in de puntjes hebben verzorgd. Uh, maar mise en place, dat doe je wel vandaag. Ja, alles wordt uh, echt vers gemaakt, elke dag uh, opnieuw. Ja. Ja. Hey, uh, Moiraan, jij uh, bent manager van het hele horeca gedeelte hier zo. Ja, dat Ik zie jou druk met oortjes en, uh, en dingen uh, ja. doen. Ja, <laughs> dat zie je goed. <laughs> Moet je ja. nou met iedereen praten of, of krijg jij ook alle problemen op je bord? Ja, een beetje van beide. We hebben natuurlijk los van onze eigen horeca-expectaties de regierol, zoals dat mooi heet, over alle foodtrucks en foodpunten die op dit event te vinden zijn. Dus uh, nou ja, dat brengt de nodige drukte met zich mee. Maar uh, ja, uiteraard ook wel eens wat problemen, maar goed, die zijn altijd wel op te lossen. En, uh... en gisteren was het zo druk, uh, hoe zit je dan met logistiek? Uh, ja, logistiek, zeker met deze drukke events, uh, wordt eigenlijk gewoon van tevoren goed voorbereid. Uh, zeker met de druk tot de paddocks uh, bij de tunnel wil je eigenlijk ook niet heen en weer uh, hoeven. Dus aanleveren tussendoor is eigenlijk niet nodig? Is eigenlijk niet nodig, nee. Uh, in principe bereiden we alles voor dat we een hele dag kunnen draaien. Uh, natuurlijk als producten sommigen uh, net even wat harder gaan. Vandaag wordt het uh, iets zonniger weer, dus dan bevoorraden we in de ochtend uh, de bier natuurlijk extra goed bij. Ja, maar jij hebt wel minder bezoekers op dit moment? Ja, minder bezoekers, maar meer bierdrinkers met okay, ja. en Zeker, de zon, de zon compenseert. Hè? Vandaag ja. zijn we name in de duinen dat er wat minder mensen zijn. Maar uh, op de paddock en uh, hier op dit gebied bij La Course en de tribune is het volgens mij gewoon uh, hartstikke goed en nee. lekker, uh, lekker, lekker gezellig. Barney's Bar Kitchen, uh, vandaag weer een speciaal menu. Wij uh, hebben gewoon ons, eigenlijk onze reguliere menukaart. Maar wederom de Max Verstappen felblauwe burger. Dus uh, ja, het is wel gelijk aan gisteren, moet ik eerlijk ja. bekennen. De felblauwe burger van Bernie's ja. Bar and Kitchen. Dus uh, als u echt eens iets anders wilt hebben, neemt u dan een blauwe burger bij Bernie's Bar and Kitchen. Yes. yes. Simpel. Marjolein, Dijf, weer ontzettend bedankt voor uh, de komst. Ja, heel graag, en, uh, graag gedaan. Veel dank plezier vandaag. voor de uitnodiging. Yes, succes ook Geen hier. dank. Dank wel. Okay, ja, veel plezier weer. Nee, okay, dank wel uh. Natuurlijk, maar het gaat een beetje lang duren. We hebben een paar staan voor u: een interview van Jaap Koper met uh, Ellent en Damme, de atleten die, die hij gisteren gesproken heeft uh, na de Ladies Race. Luistert u mee met Jaap Koper. Uh, ken ik ken Ellent en als begenadigd muzikanten, maar ik wist niet ook niet dat ze goed kon rijden. <laughs> Vind je? <laughs> nou, ik heb wel erg, erg mijn best gedaan. Ik startte op een twaalfde plek van de 16. Dat, is, dat, is, uh, ja, dat was een loting. Dus, uh, Jeetje, dan denk je, nou, uh, dat kan nooit meer natuurlijk. Maar dat viel me dus reuze mee. Op een gegeven moment lag ik volgens mij vierde. Uh, en ik zag een paar mensen uit de bocht uh, vliegen. Ik dacht, nou, uh, maar toen, uh, uh, uh, ik, had, ik ben al dertig jaar gewend aan een automaat. En uh, dat schakelen, godverdomme. Dat ging een paar keer helemaal mis. Dat ik in z'n vijf zat of in, uh, dat ik hem niet in z'n drie kreeg. En toen werd ik uh, volgens mij een paar keer ingehaald. Maar verder heb ik volgens mij behoorlijk wat ingehaald. En uh, ja. dat vond ik leuk. slipstreamen <laughs> ja, soort slipstream. En, uh, ja. We hadden het er net al over. Op het moment dat je in zo'n raceauto stapt. Een helm opzet. Dan ga je op een andere manier om met de rest van de wereld. Ja, Top, nee, Je wordt heel agressief. En zweet breekt uit. En van goddamme. En nu zal ik eens uh, op staart drukken. Maar toen er een paar mensen uit de bocht gevlogen waren, dacht ik ook van, hmm, misschien is het beter om gewoon überhaupt die race maar uitzien te rijden. Toen ben ik eigenlijk iets voorzichtiger geworden. Maar dat moet je als eigenlijk no als coureur niet zeggen Oh nee, dat is waar, ja, dat is stom. Morgen ga ik keihard. Ja, maar uh, is het je bevallen? Huh? Is het je bevallen? <laughs> ja, dat ja. was ontzettend leuk. Ja? Ik, was echt, ik moest echt lachen en uh, ja, het is uh, super grappig. Er gebeurt zoveel. En uh, ja, heerlijk. Want ik kan me de voorpret ook wel een beetje voorstellen. Want uh, het was een hele tour om jullie allemaal bij elkaar te krijgen. Om die racelicenties uh, te laten halen. Dus op ja. assen en dat soort dingen. Ja. Dat is volgens mij denk ik ook uh, een, een leuke dag geweest. Ja, dat was heel leuk. Uh, de eerste keer vond ik eigenlijk nog het engst. Omdat je dan, uh, je hoort eigenlijk alleen maar... Gas, plank, plank, gas. Huh? Weet je uh, kan dat wel in die bochten en zo. En op een gegeven moment voel je die auto hoe die beetje uh, werkt. En je moet op het scherpste van de snede. Je, je moet zo hard mogelijk. Dus het is altijd net op het randje dat je denkt, kan dit? Vliegt hij uit de bocht of niet? Ja, we moeten even een stukje, want, uh, want ze zijn van de, van de andere omroep, zijn ze denk ik ook bezig. Maar uh, ja, uh, nu moet je, uh, als het goed is, morgen uh, hebben ze een omgekeerde startvolgorde. Uh, is dat echt zo? Ja. Daar staan hier je weer achteraan? achteraan. Ja. Maar dat moet, toch geen, uh, dat moet toch geen probleem zijn? Uh, nee, het is, nee. Uh, nee, maar dan moet je wel heel erg goed zijn als je iedereen wel in moet inhalen. Maar het is niet onmogelijk. Ik, dat heb ik wel gezien. Nog één ding. Wat, wat vind je van, uh, van een evenement zoals deze? Ja, fantastisch. Ja, het is, uh, ja, het is gezellig, het is goed weer. Het is, uh, er is van alles en nog wat te zien. En dan komt er een benieuwd. Eigenlijk, eigenlijk gaat het om het geluid. Ja, maar ja. Als dat maar hard is, want. Oh ja, anders is er niks aan. Dank -we. oh, je wel. Het moet hard, ook bij muziek, ja, hard, hard. Zijn. Nou, ja. dat laatste met muziek, daar kan ik ja, inderdaad in ja. komen. Dat moet ook een beetje hard zijn, want anders is het niet uh, te horen. Nee, of wat van... ga je thuis, ja. dan ga je, je thuis. Mag ik je hartelijk danken. Heel graag gedaan. Dank je You diamonds bright. There'll be days that will excite and make you dream of me at night. de klanken van de Yardbirds, For Your Love Luistert u naar CFM uh, Race Radio vanaf het circuit Vanuit uh, de La Course, het restaurant En het is mede mogelijk gemaakt door Circuit Zandvoort en uh, Bernie's Bar and Kitchen bin. Ja, en dat is uh, hier nog gezellig Buiten gaat de barbecue al aan We dachten eerst dat er een auto gestript was Maar het bleek <laughs> de rook van de barbecue te zijn En uh, nou, die staat lekker te dampen uh, het is ook gezellig, mensen lopen in en uit, uh, zitten lekker op terras. Het terras is net uitgebreid met alles wat hier binnen stond. Ja. En, maar uh, we hebben weer contact met Willem geloof ja. ik. Willem, weet je al iets van de vorige race van de Super Challenge? Ja, dat uh, klopt. Ik ben er weer. Ja, de uitzond van de Super Challenge. Ja, ik moet teleurzellen. De geprinte versie van de uitzond is nog steeds niet aanwezig in het uh, mediacentrum. Dus dus, zou er de aan... maar... iets aan de... De de de de aan de hand zijn er een protest of zo? Ja. Nou ja, dat zou ook kunnen. Dat uh, willen ook nog eens uh, de boel ophouden. op het moment dat er iets uh, niet uh, geheel de regels is gedaan. En dat wordt dan uh, eerst uitgezocht. toch voordat ze een uit zou uh, geven. Ja. Wat we wel hebben gehad inmiddels. nou, dat hebben jullie ongetwijfeld meegekregen. de demo van uh, Red Bull. Met, nee, ik heb uh, uiteraad, niks gehoord. Uh, Max Verstappen. <lacht> nou, dat is alleen maar fijn voor je. <lacht> Zou jij je kunnen aansluiten bij de mensen van Rust aan de kust, of bij de kust? Ja, wat er nu, wat er nu de middel... gebeurt, want wat scheurt nu voorbij, is dat die LMP2? Die ja, Jum -Jumbo uh, LMP2? We hebben, nu, we hebben nu drie auto's op de baan van Jumbo. Eén LMP2, met de achterstuurder ja, Nick de Vries. Nick de Vries, ook uh, Formule 2 coureur. Ja. Niek de Vries uh, gaat naar Le Mans. 24 e wordt dat voor Jan Lammers. Gaat dan het stuur overnemen bij dat team van Jan Lammers. We hebben ook nog twee lmp 3 rondrijden van Jumbo. Die nemen allebei gasten mee. Die worden bestuurd door Jan Lammers en Guido van der Varden. En ja, die gasten. Dat is een prachtige belevenis natuurlijk in zo'n auto mee te gaan. Eén van die gasten had nog een extra belevenis. Want het was volgens mij Guido van der Varden die in de onze erspoch ook nog eens een keer achterstevoren ging, dus ja, als je daarna uitstapt, uitstapt, heb je wat te vertellen. Ja, of je bent heel erg wit. Ja, <laughs> oké, okay, nou, dat zijn ze ook toch omheen toch wel, dat uit de <laughs> maar, maar misschien witter als wit, ja. Maar uh, misschien kan je erachter komen wat er uh, aan de hand is, want het lijkt me toch uh, uh, lang duur, die publicatie. Ja, maar uh, het is het hele weekend al uh, dat uh, uh, geprinte versies uh, vrij laat uh, in het mediacentrum komen. Nou, we, we wachten eraf, op we... Ja hoor. En ja. tegen de tijd dat je wat weet, hoor we dat graag van je. Ja, ga ik zeker laten horen. Goed, dankjewel voor dit moment. En graag tot straks weer. En tot straks. Mm -hmm. got the gifts the baby thinks We De van Bon Jovi, Bed of Roses. Daar eindigen eigenlijk de tweede uur van uh, CFM Race Radio Ben. Ja, het is uh, weer een uur verder en ik zit nu naar buiten te kijken. Wij maken ons klaar voor de start om kwart over twaalf met de VIA WTCZ race. Uh, ik zie daar toevallig ook een Hollandse vlag. Het is een internationale race. Alle coureurs uit diverse landen hebben hun eigen vlaggen meegenomen. Je ziet daar een Franse vlag, ik zie daar een Cubaanse vlag. Ik zie daar Duitse en... vlaggen zie ik. De Belgische, Belgische vlaggen zien we. En de auto's die worden nu opgesteld op, op de grid zullen we binnenkort een, op een warm rondje rijden. En dan gaan we van start om ja. kwart over twaalf met deze race. Ja. En uiteraard gaan we dan weer Willem een beetje opzoeken. Ja, en misschien heeft hij dan ook nog eens een keertje de uitslag van de superchallenge. Dankjewel. Ja, daar zijn we, <lacht> we nog steeds benieuwd naar Willem. Goed. Uh, wij zeggen tot uh, over een paar minuten. Tot over een paar minuten naar het nieuws. We gaan eruit met Chris Farlow, Out of Time. You don't know what's going on You've been away for far too long You can't come back, you think you are still mad